Still waiting for you But Listen, first things first Let me hang up that cold Yeah, how's your day today? Did you miss me? I well, did Yeah, I missed you too I missed you so much I followed you today That's right Now close your mouth 'cause you cold busted That's right, now sit down here Sit down here So upset with your lord to do and My first impulse was to run up on you And do a Rambo Whip about the jammy And flat blast both of you But I ain't want to mess up this $3,700 Lynx code So instead, I chill right. Chill, then I went to the bank Took out every dime And then I went and canceled all those credit cards yeah. All your charge counts Yeah, I stuck you up every piece of jewelry I ever bought you yeah. That's right, everything Everything is up and for you in the guest room. That's right. What was you thinking about? Huh? What are you trying to prove? Huh? huh? The Geweldig heeft deze disco klassieker uit de jaren 80 Hij Heeft speciaal gedraaid voor alle disco-freaks die op dit moment aan het luisteren zijn. Ja. deze hadden al een hele tijd niet meer gedraaid. En vandaar keer weer goed gemaakt op de zaterdagmiddag door de Orange Juice Jones. Met de single The Rain. Gelukkig is het droog op dit moment in Zandvoort. En zijn we aangekomen bij uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Daarin de volgende onderwerpen. Het komende uur gaan we uitgebreid met Fabienne de Mont praten... over het ZFM Luister- en Omgevingsonderzoek. Want we hebben nog de nodige reflectanten nodig... om te komen tot een representatief ingevulde... Aantal, om daar een, een, een, in ieder geval een gefundeerd uh, oordeel en uh, uitkomsten daarmee te kunnen maken. Dus vandaar dat we het komende uur veel aandacht uh, besteden aan het ZFM, uh, ZFM, wat u wilt, luister- en omgevingsonderzoek. Fabienne is in de studio aanwezig, hebt u vragen? U bent van harte welkom om naar de studio te komen, dan wel uh, naar de studio te bellen. Als u moeite ondervindt met het invullen van dit luisteronderzoek of andere suggesties daaromtrend heeft... Aan het eind van het uur gaan we met praten over de uitkomsten van Haarlem... want ze heeft twee jaar geleden voor In Holland als afstudeeropdracht... precies hetzelfde luisteronderzoek en omgevingsonderzoek gedaan in Haarlem. En we zijn toch benieuwd waar daar de uitkomsten van zijn... en wat wellicht de uitkomsten zouden kunnen zijn en kunnen betekenen... voor Zandvoort dan wel de lokale radio in Zandvoort. Uiteraard rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, legt u pret het papier vast uh, klaar, want er zijn van allerlei evenementen in, Zand, in en rondom Zandvoort die uw aandacht verdienen. En als er nog tijd voor is, het komende uur natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM. En heb je vragen over het luisteronderzoek, bel dan naar de studio aan de tolweg Tina a 023 57 93 is het telefoonnummer. zaterdag bij CFM. Als eerste de nieuwe single van The Cooking on Three Burners. Ja, wat een leuke plaat is dat. de Mind Made Up, gevolgd door deze van de Malik En Don't You van BPB. Nou, de dames van het uh, Belteam zitten er klaar voor, uh, Albert-Jan. Want we ja. gaan het helemaal uitgebreid hebben met uh, Fabienne over ons uh, luisteronderzoek. Je kan er zeker nog meedoen tot aan uh, 1 maart. En uh, ja, wat het allemaal inhoudt en waarvoor het zo belangrijk is... Daar gaan we het tweede uur van dit programma geheel aan wijden. Ja, je bent ook van harte welkom om het komende uur langs te komen. Uh, want Fabienne is het tot, uh, tot uh, vier uur in ieder geval... om eventue eventuele vragen te beantwoorden. Fabienne, welkom wederom in de studio. Hartelijk dank, leuk je weer te zijn. Ja, um, we hadden uh, vorige week uh, even... Je hebt twee jaar geleden heb je het, precies het identieke uh, luister- en behoefteonderzoek... gedaan in Haarlem. Klopt. Um, daar heb je verhoudingsgewijs uh, relatief veel reacties op gehad. Die mensen die hebben de moeite genomen om het luisteren en een behoefteonderzoek in te vullen. En daar heb je niet zoveel weerstand ondervonden als hier in Zandvoort. Nou, ik moest eigenlijk wel lachen uh, over het gesprek... dat vorige week uh, zaterdag hier heeft plaatsgevonden. Toen hoorde ik inderdaad dat er wel wat kritiek was op het onderzoek. En ja. ik heb dat op die manier niet uh, ervaren in Haarlem, dat klopt ja. ja. Dus als je het hebt over weerstand... Um, ja, niet wat bij mij woord. bekend is, ja. Um, ja, is dat in Zandvoort wel iets meer? Dat, had je, dat, dat heb je in Haarlem niet ondervonden. Niet dat ik weet. Nee, in, ieder niet dat Correct. weet. Ja. in ieder geval. In ieder geval, veel meer mensen, maar dat kan ik het procentueel gaan uitrekenen, hebben de moeite genomen om dat luister- zeker behoefteonderzoek in te vullen. Waardoor jij een representatief verhaal uh, kon schrijven voor je afstudeeropdracht. En waar uh, Haarlem 105, in dit geval die radioomroep, zo'n voordeel mee kon doen kom ik straks aan het eind van dit uur nog even bij jou mm -hmm. op terug... wat daar de, de conclusies voor waren. Terug naar even naar de, de, de criticasters mm -hmm. onder de invullers. Uh, Laat zin... ik even vooropstellen dat ik alleen maar blij ben... Uh, dat we uh, deze kritische mensen hebben, hoor. Want uh, het zorgt er alleen maar voor dat wij er inderdaad weer over kunnen praten. Ja. En uh, ja, ik, ik vind het ook prettig dat mensen inderdaad de moeite nemen... om van zich te laten horen, ook al snappen ze het niet... of zijn ze het er niet mee eens. Dus... Nee. Uh, even in het kort. Uh, 50% van de vragen zijn direct gerelateerd aan uh, CFM. En 50% van de vragen, ik chargeer het enigszins... Uh, gaan over hele andere dingen. Uh, hoe, uh, uh, wat is de, de, de, de synthese tussen mm -hmm. die twee toch verschillende vragenlijsten? Ja, en, uh, op het eerste opzicht is het onderzoek dus uh, onderverdeeld in twee facetten. Uh, het gaat uh, over jouw luister... Uh, Goedendag. Uh, Gedrag inderdaad, uh, maar ook met betrekking op online media. Dus uh, hoe vaak zit je online, luister je naar de radio, uh, waar doe je dat dan? Maak je gebruik van een laptop of uh, luister je via smartphone of via de radio en dergelijke? En het andere gedeelte van het onderzoek richt zich eigenlijk meer op de behoeften van de inwoner van Zandvoort. Hier. En dan gaan we kijken naar uh, hoe we die behoeften kunnen vervullen en de lokale omroep speelt daar dan een rol in. Ja. Is dus de bedoeling, in mijn perceptie, vanuit het onderzoek, om een platform te kunnen creëren. Dat dus eigenlijk de, de brug slaat tussen de inwoner van Zandvoort ja. en de gemeente. En de lokale omroep is dus sp is het speel. Die zit daartussenin. Ja, en, en, wel, je noemt het woord. Het, het, het, het, het magische woord online media. Ja. Um... Daarmee doel je op dat, dat veel mensen dus op een andere manier met elkaar communiceren dan we dat vroeger deden. Ja. Vroeger hadden we dat touwtje aan de deur dat als je naar de buren ging, kon je het touwtje trekken en dan kon je naar binnen. Dat is helemaal verdwenen uit het dagelijks beeld. Ja. En nu gaat het veel meer via de online media. Ja, uh, we hebben het hierbij over uh, traditionele media. Uh, denk daarbij aan radio, televisie, krant, papieren uh, communicatie. Maar we hebben tegenwoordig internet, al oh, een geruime tijd natuurlijk. En we zien dat een heleboel van die informatie zich eigenlijk uh, gaat afspelen via het internet. Mensen gaan communiceren met elkaar via het internet. We hebben daar apps voor. Uh, we kunnen internet bellen, video bellen. Dus dat gebeurt eigenlijk veel meer uh, online. Uh, waarom is dat? Nou, omdat online media eigenlijk heel laagdrempelig is. Uh, je kan het overal waar je bent met ja. een internetverbinding uh, kun jij op het internet. Um, dus het zorgt ervoor dat, dat het heel laagdrempelig is. Het kost eigenlijk helemaal niks. Ik bedoel, op het moment dat ik een, een, een advertentie of een verhaal wil vertellen aan, aan Zandvoort... en ik wil dat via de krant doen, zal ik waarschijnlijk uh, uh, ja, geld moeten betalen... om gebruik te mogen maken van die krant. Ja. Waarbij je met online media gewoon je eigen uh, portaal kan creëren. Uh, wat, wat kosteloos is. Ja. Um, dus, dat is de, dus als je die vragen beantwoordt, 50 procent over de radio, 50 over de, de behoefte. He. Mm -hmm. uh, aan het eind van de enquête, in je eindrapport, voeg je die, die, die twee splits, gesplitste vragenlijsten bij elkaar, om het zo maar eens te zeggen, en daaruit krijg je een bepaald profiel van een bepaalde persoon in een bepaalde wijk, hoe hij met Zandvoort omgaat. Ik zeg het even heel eenvoudig, het gaat met, de buurman gaat bij niks aan, die, de, de, de, de, de, de, de, de, nooit contact mee, want die mm -hmm. vraag staat er ook bij. Uh, als je die, al die, die, die andere vragen, die niet direct gerelateerd zijn... ogenschijnlijk, zeg ik daar ook nog bij, aan de lokale radio... dan uh, die, die voel je, die, die vul je die allemaal negatief in, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. maar, maar je luistert wel naar de radio. Dat, dat geeft dan even heel simpel geredeneerd aan... dat de radio dus een heel belangrijk medium is... voor die persoon in kwestie in die en die wijk Correct. van, Zand, van Zandvoort. Yeah. Maar een heleboel mensen die halverwege de enquête zitten... en dan die algemene vragen tegenkomen... die denken van ja, hallo... Uh, uh, wat gaat, wat gaat uh, die enquêteur uh, aan... wat ik met de buurman ja, heb? Want da daar loop ik ook steeds tegenaan. Ik probeer het ook uit te leggen. Ja, misschien hebben we hier ook uh, precies het euvel te pakken... Uh, wat wellicht de verwarring kan veroorzaken. Um, het is naar buiten gebracht als een luisteronderzoek. Dan verwacht je inderdaad vragen... die enkel gaan over luistergedrag. Um, het is... Mijn onderzoek richt zich meer op het totaalplaatje in de zin van wat kan lokale media doen? Ja. Zodat we een betere informatieverstrekking hebben op lokaal niveau. Dat we als inwoners meer verbonden voelen met elkaar. Dat we dingen voor elkaar kunnen betekenen. Zonder dat het geld hoeft te kosten. Zonder dat, er, dat je ervoor uh, eigenlijk je huis uit hoeft. Um, dus het gaat er eigenlijk meer om... hoe, met welke middelen, op welke interessesgebieden... vinden wij elkaar... Als inwoner. En dan zijn de vragen van Sita op sociale media. Want dan weet ik waar ik jou kan vinden. Ja. En dan kunnen we de boel verbinden. ja En dan zijn er zijn die criticasters. Ik kom er, ik kom er steeds op terug. Omdat ik die mensen steeds tegenkom. Uh, van ja, dat gaat, dat gaat ze niks aan. Ik zeg maar hij is anoniem. Ik bedoel, uh, als, je, mm -hmm. als, je als je kans wil maken op de taart. Dan moet je je e-mailadres ja. invullen. En anders stop je bij, bij je postcode. Want dan blijft het anoniem. Maar dat, je kan dan uh, uh, uh, in ieder geval op een gegeven moment constateren... als je in die wijk in Zandvoort woont... daar wordt erg veel georganiseerd door mensen. En dus die uh, hebben intensief social media contact. Uh, niet meer dat, dat, dat touwtje in, in, in de brievenbus... maar die hebben via social media contact met de buren en de omgeving. Dan kan je als, uh, als radio zeggen van nou oh, daar is een actieve mm -hmm. wijk. En daar kunnen wij als uh, onze programma's desgewenst daarbij aanpassen of aanvullen. Oh. En als we bijvoorbeeld zien, zo weet ik uit het onderzoek nog... dat in Haarlem-Zuid was destijds een hele hoge participatiegraad... als het gaat om uh, ondernemen en, en participeren in uh, de lokale omgeving. Het vertrouwen was in die wijk ook heel erg hoog. Ja. Um, daarbij zou je kunnen stellen van... oké, okay, als wij een evenement uh, zouden willen organiseren... als lokale omroep zijnde, um, waar gaan we dat dan doen? Dan is het eigenlijk wel handig... Om dat in Haarlem-Zuid te doen. Juist, Omdat we weten ja. dat daar de, de hoogste de groep mensen zit. De cohesie. Precies. Dus ons idee zal daar waarschijnlijk uh, ja, het meest positief worden opgepakt. De kans op slagen ja. uh, wordt op die manier vergroot. En dat komt mede door die kennis die we hebben. Je bent nog niet van me af. We gaan wel even naar de muziek. <laughs> En we gaan uh, na, na de evenementenagenda uh, en de muziek komen weer bij je terug. Helemaal goed. Ja, nog zo. even één vraag. Hoe kunnen we meedoen aan het luisteronderzoek? Dat kan op verschillende manieren. Um, zoals we het net al hadden over online media. Kan dat door naar de Facebookpagina te gaan. Hij staat bovenaan. hè? Helemaal, bij CFM. Bovenaan. Helemaal ja, bovenaan. Een linkje. En dat, uh, dan wijzigt het zich vanzelf. Uh, ook op de website van CFM. Facebook staat hij. Uh, dus genoeg uh, mogelijkheden om hem in te vullen. En mocht u nou geen computer hebben... maar wel in de buurt wonen van de studio... dan wil ik u ook van harte uitnodigen. Ja. Wij zitten hier paraat met een aantal pennen en uh, enquêtes... die ingevuld kunnen worden. Dus u bent van harte welkom. Mooi. En via de CFM-app kan je hem ook uh, invullen trouwens. Dus mocht je die app nog niet hebben van ons... Download hem dan nu in de Play Store, App Store en Windows Store. Kijk even in het menu bij Luisteronderzoek en start de vragenlijst. En daar zijn we zeer dankbaar voor. Straks meer hierover. Ik zou zeggen, gooi hem eruit. He, die red in the kitchen, joh, de, de single van UB14. Zo dadelijk krijg je hem van ons de evenementagenda krijgt te horen... wat je de komende dagen allemaal kunt gaan doen. Er is weer een grote stapel voor Albert uh, Jan's neus liggen. Dus uh, weer genoeg, voldoende activiteit. We hebben gewoon zin in Zandvoort. En zin alvast in de zomer met Penta Kanta. Hier is Ricky Martin. Het hele uur bij Soft op zaterdag is Fabienne te gast in de studio bij CFM. En we hebben het in dit uur over het CFM Luisteronderzoek. Blijf daarvoor luisteren naar CFM. Op wat voor manier je het ook doet, hè? via de sociale media of op een andere manier. Het kan allemaal 24 uur per dag je eigen lokale radio. Maar voordat we weer verder gaan hebben over het Luisteronderzoek... eerst de evenementenagenda. Nog tot 19 maart bent u van harte welkom in het uh, Zandvoortsmuseum... voor de expositie van Mondriaan tot Dutch Design. Tegen gelegenheid van het landelijke themajaar... heeft het Zandvoortsmuseum een tentoonstelling ingericht... van Mondriaan tot Dutch Design. Nog tot 19 maart te bezoeken. In 2017 is het nou precies 100 jaar geleden... dat deze kunstbeweging De Stijl werd opgericht... Meer informatie over deze expositie... en over alle, over alle andere activiteiten van het Zandvoortsmuseum... kunt u uiteraard, terug, uiteraard terugvinden via de social media <laughs> www.zandvoortsmuseum.nl ja, Waar ben je zonder social media tegenwoordig? Nergens meer, toch? Goed, maar nogmaals, tot, nog tot 19 maart de expositie van Mondriaan tot Dutch Design. Gaan we naar 4 maart, 10 uur in de ochtend. Dan is het tijd voor de Final Four. En daarvoor hebben we het Circuitpark Zandvoort weer uitgekozen. Als de locatie aan de burgemeester van Alvenstraat 108. De Final Four is de laatste en beslissende wedstrijd van het Winter Endurance Kampioenschap. Op de eerste zaterdag van maart zal elk punt van belang zijn. om te bepalen wie zich winterkampioen mogen kronen. Nogmaals, op 4 maart vanaf 10 uur de Final Four op het Park Zandvoort. Meer informatie over deze, dit evenement... dan wel over alle andere activiteiten die dit jaar op stapel staan... op het toch al hartstikke drukke circuitpark Zandvoort. Kunt u uiteraard terugvinden op de website www.circuitparkzandvoort.nl www.circuitparkzandvoort.nl Gaan we naar 10 maart. En dan hebben we het over 9 uur. De algemene pubquiz. Laat de strijd maar beginnen. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm... in een gezellige ambiance. En waar is die gezellige ambiance? Uiteraard Café Koper op het Kerkplein... Uh, terug te vinden. Wie is de snelste en de beste van tevoren inschrijven... kan aan de bar of telefonisch... teams van maximaal 5 personen, 2,50 euro per persoon. En uh, u bent van harte welkom tijdens deze algemene pubquiz... 10 maart vanaf 9 uur. Uiteraard de website niet vergeten... www.cafeekoper.nl www En jazzliefhebbers, een groot kruis door 12 maart... want dan is het weer tijd voor jazz in Zandvoort... met trio Johan Clement. Vanaf half drie gaan de deuren open... en het concert duurt tot half 5. De entree is 15 euro... En nogmaals, dat is dus uh, het een grote jazzgebeuren in de Krocht. De locatie Grote Krocht 41. Dus meer informatie www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl 12 maart, half drie, met trio Johan Clement. En last but not least, op 12 maart vanaf 4 uur... wordt er weer Amsterdams meegezongen, en wel in Rabbel. Kom die middag op 12 maart vanaf 4 uur naar Rabbel voor de laatste editie van het Heuze Amsterdamse Mezingmiddag. Vanaf 4 uur de entree is uiteraard een gratis kerkplein nummertje 7. 12 maart vanaf 4 uur Amsterdamse Mezingmiddag. Tot zover. www.rabbel.nl of iets? Ja, zoiets. Dat, <lacht> dat was een Dave met agenda in een rap tempo ging op het jan doorheen Dus de dagen weer voldoende te doen hier in het gezellige Zalfvoort...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 en zo zitten wij zaterdag en zondagmiddag altijd in ons eigen huis. Hier aan de tolweg, Tina. Je de single van René Vroger. Nou, we gaan weer gezellig verder babbelen over het luisteronderzoek van CFM. Met Fabien. Ja. Fabien, de opstelster en samenstelster van dit luister- en behoefteonderzoek. We hadden het even voor de, voor de, de evenementenagenda over de vraagstelling. En dat je dus vragen hebt over de lokale radio. Algemene vraag, om het zo maar te zeggen. Aan het eind voeg je die samen om dan, dan daaruit te concluderen in, in hoeverre de radio een belangrijke rol speelt... in Zandvoort en, en in de bevolking en, en de inwoners daarvan. De eerste vraag hebben we, hebben we al behandeld van uh, ja, uh, hoe vaak zie je de buurman? Mm -hmm. Nou, dat gaat dus heel vaak tegenwoordig via Facebook of wat dan ook... maar niet meer via het touwtje in de brievenbus. Wat zo. zonde is, want ja, ja absoluut... Maar, Goed, daar kan, je dus, en daar kan je dus uit dat onderzoek, straks als de resultaten bekend zijn... kan je zeggen, van, nou, als je kleine kinderen hebt en je woont in Zandvoort... kan je best in die wijk gaan wonen, omdat daar veel georganiseerd wordt voor de kids. En uh, wij als radio kunnen dan een rol spelen om daar uh, aandacht aan te schenken. CQ, onze programma's, jeugdprogramma's, daarop aan te passen waar veel activiteiten zijn. Globaal. Plus, ja, jullie CFM zou een platform kunnen creëren... waarbij dat soort informatie dus naar boven komt. Ja, ja jullie slaan de brug tussen... Ja, brug. maar als iemand veel, veel, heel intensief gebruik maakt van sociale media, een gezin... daardoor dus al vele contacten heeft... kan daardoor wellicht wat minder naar de radio luisteren. Nou, ik zou niet per se willen zeggen dat iemand die via online media heel veel contacten heeft... Ja. Uh, ...zich niet eenzaam zou voelen. Want ik denk juist dat het die mensen zijn... ...die alleen maar online bezig zijn... Ja. ...maar vergeten de buurman gedachten te zeggen... ...op het moment dat ze die uh, buiten tegenkomen. En het gevoel van verbondenheid... ...ontstaat niet alleen via online media. Ik geloof dat die juist ontstaat... ...op het moment dat ik naar buiten loop... ...om mijn vuilnis te deponeren... ...en ik zie mijn buurvrouw... ...en ik maak gezellig een praatje. Ja, dan heb je... Dan, dan het ...een vult het andere aan... Ja, en ik denk dat sociale cohesie, dus het gevoel van verbondenheid en dat je je thuis voelt in je eigen dorp, uh, dat dat er inderdaad mee te maken heeft. Of jij je aangesproken, of je aangesproken wordt op straat, of in ieder geval je vrij genoeg voelt om een praatje te maken als je daar behoefte aan hebt. Uh, ja, dat heeft daar. Uh... Ik wil nog even één vraag, omdat ja, daar ook bij om, om de oren wordt geslagen. Uh, op een gegeven moment heb je uh, in het algemeen, uh, vind je dat de mensen in het algemeen te vertrouwen zijn? Mm -hmm. uh, uh, uh, van waar die vraag ook in het luisteren en behoefteonderzoek staat. Ik moet zeggen, het is een, een psychologische vraag in die ja. zin. Uh, het gaat er namelijk over dat op het moment dat jij vindt... dat niemand te vertrouwen is, jij hebt zoiets van... Uh, het zal allemaal wel. Ja, Rob, ik kan misschien mezelf, ja, ja, ja. mezelf nog niet eens vertrouwen. Dus laat staan een ander. Ja. Uh, maar goed, dat zegt iets over hoe je naar de wereld kijkt. En ook uh, hoe je stuit op eventuele samenwerkingen. Op het moment dat je contact wil maken met andere mensen... Uh, kan vertrouwen daar een hele grote rol in spelen. Op het moment dat ik wel vertrouwen in jou heb... zal het contact ook uh, meer tot stand komen. En uh, is dat een vervolg op allerlei andere dingen... Dus je kan eigenlijk stellen dat in een uh, buurt waarbij weinig vertrouwen heerst, ja. dat er waarschijnlijk ook weinig binding is in die omgeving. En dus, en, dan, meer, en dus meer naar de radio wordt geluisterd. Maar zeg ik het dan even. Nou goed, de <laughs> kans op het moment dat we een, een, een, een straat hebben waarbij uh, niemand eigenlijk de buurman te vertrouwen vindt of mensen in het algemeen. Ja, uh, ja ik. ik Klinkt niet heel gezellig of zo. Ja, het is toch een beetje uh, ja. pessimistisch of zo. Ja. En dat zegt ook iets over hoe iemand in het leven staat. En nu, nu vergroot ik het misschien heel erg uit. Ja, nee, maar maar je, dat gaat er dus natuurlijk wel uh, uh, terug op het feit dat als ik met dit platform uiteindelijk uh, uh, de communicatie mogelijk maak tussen burgers onderling. Waarbij er twee buurmannen zijn die uh, hun gasmaaier willen uitlenen aan de ander. Daar is vertrouwen voor nodig. Ja, ik heb, het, ik heb het vorige week het voorbeeld van de klopboren uh, aangehaald... Tijdens het interview. Uh, van, uh, misschien moeten we dan, zouden we dan als conclusie uit dit luisteren behoefteonderzoek... Uh, wie heeft er allemaal een klopboren in Zandvoort? Nou, een heleboel mensen zullen dat hebben. Dus als zij een programma zouden maken van... Uh, we hebben gevraagd, uh, uh, één klopboor uh, he, daar en daar. Want uh, daar hoeft hij er niet één te kopen, want hij hoeft maar drie gaten hij te kopen. Hij kan boren. misschien, als ik ja, nou. een goed tegel zet of een muur En wil hij dat daarvoor in de plek uh, doen? Ja, ja, dat kan. En dan, terwijl je werkt, de radio aanzetten. Ja, ik kom er steeds op terug, want uiteindelijk he, komt de, de conclusie uh, uh, van welke rol speelt de lokale omroep in dat hele geheel van het sociale domein Precies, in Zandvoort. Want ik hoorde jou inderdaad net zeggen de radio, maar het is in mijn opinie niet alleen de radio. Nee, Zandvoort tot. FM is een platform, een media platform, waarbij radio een heel groot onderdeel is. Um, dus ja. Maar, maar wij kunnen onze programma's, wij kunnen daarop inspelen met onze Absolut, programma's om daar absoluut, een rol in te spelen. Dude, daar gaat het om. Ja, en dat is exact. voor ons dus heel belangrijk dat u dat luisteren en behoefteonderzoek uh, invult, want hoe meer respondenten hoe, hoe, hoe meer representatief de uitkomsten daarvan zijn. Um, goed, we gaan even naar de muziek. Want ik wilde toch nog even uh, uh, zometeen naar de muziek. Je hebt het twee jaar geleden als eindopdracht gedaan voor, voor de, in Holland. He, in Haarlem. Ja. En ik ben toch even een beetje in globaal uh, benieuwd... wat de uitkomsten van dat onderzoek zijn. Want dat kunnen, we dan, dan, dat kunnen wij dan uh, vertalen straks, ja. als, als je klaar bent. Als je weer, weer langskomt uiteraard. Mm -hmm. Om in de resultaten voor Zandvoort dus Helder. Tot naar de volgende plaats. Oké, okay, ja. En het luisteronderzoek kan je heel eenvoudig invullen. Gewoon even gaan naar de Facebook-site van uh, CFM. Bovenaan staat een bericht met een link. En dan start je de vragenlijst. Of kijk gewoon even op de CFM stanford app In het menu aan de rechterkant. Kijk je bij luisteronderzoek. En start ook daar weer de vragenlijst.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 Bij CfM altijd al op de vrijdagmiddag. Tussen drie en vijf de Euro Breakdown De 40 beste platen van Europa. bereikt zit door Maurice Mulder. En ook deze staat daarin geheel terecht. Genoteerd. Je hoorde de single van The Weeknd. samen met, ja dat geluid hoor je meteen. Daft Punk en uh, I Feel It Coming. Ja, vanmiddag de gast. Tussen drie en vier bij CfM is uh, Fabienne. We hebben het uh, uitgebreid vanmiddag met Fabienne. Over onze luister- en omgevingsonderzoek. Ja, in het vorige de, de, de, gedeelte van ons gesprek... hebben we de relevantie aangegeven... tussen, tussen de vragen die over het radioplatform gaat... en de algemene behoeftevragen... Eh, eh, eh, die aan het eind worden samengevoegd. Je hebt in 2015 ben je, ben je afgestudeerd mm -hmm. op, op dit rapport. Klopt. Dus dat zegt wat over de kwaliteit van uh, je luisteren... en behoefteonderzoek. Uh, even globaal, hoe, hoe was de, de, de, de, de, de, de conclusie die jij toen uh, daaruit aan de hand van de enquêtes hebt kunnen maken voor Haarlem. Het grappige was... Um, de, de uitslag van de enquête um, was eigenlijk al hoe ik hem zelf had bedacht. Grappig genoeg. Er was uh, een heleboel verontwaardiging over het feit dat zo'n platform nog niet bestaat. Omdat het eigenlijk al... Uh, ja, het klinkt zo logisch en simpel, dus dat vond ik heel prettig. Um, wat er eigenlijk... Voornamelijk naar voren kwam is uh, het uh, sociale trefpunt uh, dat mensen dat willen gaan inzetten om uh, problemen aan te kaarten. Dus de grootste groep ja. zou gebruik willen maken van zo'n dergelijk platform om hun eigen uh, problemen aan te kaarten. Dat gaat om een stoeptegel die los ligt of uh, uh, vogeloverlast, maar misschien ook wel een gezin die de, de boel terroriseert. Dat kan van alles zijn. Um, een tweede punt waar, waar heel veel behoefte naar was... Um, informatie over de directe leefomgeving. Um, zo vraag ik me bijvoorbeeld eigenlijk ook af... zijn er buurtverenigingen hier in Zandvoort? Is de, is, hoeveel zijn het er? Uh, ja. hoe, leeft dat überhaupt? Um, en waar ook behoefte naar was, was het lokale prikbord. Dus uh, dan gaan we eigenlijk even marktplaats verkleinen... Facebook verkleinen, ja. uh, aangeboden, gezocht... een poes die vermist is... Um, dat soort kleine dingen. Maar denk ook aan toch wel noodzakelijke dingen als uh, Amber Alert. Ja. Uh, een burgerinitiatief, wat, uh, wat middels online media uh, ja, toch ook um, praktisch gezien uh, inzetbaar is. En ik denk dat dat op lokale schaal uh, ook heel erg nuttig is. En in Haarlem waren ze daar ook uh, van overtuigd. Dus ik hoop dat de inwoners van Zandvoort uh, daar net zo over denken dat ze hun eigen zelfredzaamheid uh, kunnen vergroten. En daarmee hun aandeel kunnen pakken uh, ten aanzien van burgerparticipatie. Ja, ik noem even twee voorbeelden. Je hebt bijvoorbeeld de kinderspeeldag in Noord. In uh, Zandvoort Noord. Dat worden ja. alle straten afgezet. En dan kunnen de kinderen een dag buiten spelen. Van een andere buurtvereniging weet ik dat ze één keer per jaar een barbecue organiseren. Ja. Dat bedoel je. Dat is ongeveer de conclusie aan de ene kant. Super, ja. En, en, en natuurlijk, Amber Alert, nou, daar, daar zijn we ook allemaal bijna lid van. En de buurtwacht. De buurt Met uh, WhatsApp ja. is dat uh, Wacht, nu? Ja, fantastisch. Dus dat dat soort initiatieven. Dat, dat is dat in is principe uh, waar dit platform over gaat. En dan de hamvraag van uh, in hoeverre speelde de, de, de, de platform Radio in Haarlem. Uh, heeft daar. Uh, de, wat was daar de conclusie uh, aan? Programma's dat, aanpassen? Of, uh... Nee, dat, dat, dat zij de juiste schakel zijn ja? om dat platform te faciliteren. En dat kan middels de inzet van televisie, radio, maar ook online media. Uh, iets wat heel belangrijk is, is ik, ik heb het nu over een prachtig platform... waar iedereen van alles op kan zetten. Dat werkt alleen op, op het moment dat het ook gemonitord wordt. Dat is zeker een vereiste. Op het moment dat mensen de moeite nemen om te vertellen over hun stoeptegel... of over de buurtbarbecue of een volleybalwedstrijd die ze willen gaan organiseren... moet er ook iemand zijn die dat... Um, Onderhoudt. Monitort, exact. Onderhoud. Uh, er zullen ook altijd dingen gebeuren dat er mensen zijn die dingen posten die er niet op horen. Dat moet er allemaal af, dat moet onderhouden worden. Op het moment dat dat, er, uh, dat, dat niet wordt gedaan... Zullen, zullen inwoners nee. natuurlijk geen tweede keer uh, gebruik maken. Dus, maar dat geeft dus wel even aan hoe belangrijk dat luister- en uh, behoefteonderzoek... Voor, ook voor de lokale platformen, radio, tv... Absoluut. Uh, gaan wij op locatie, uh, volgens locatieuitzendingen en dergelijke... welke rol wij daarin kunnen gaan spelen. En ik denk dat de gemeente ook ontzettend blij moet zijn met zo'n dergelijk initiatief. Absoluut, want, want de lokale omroep, uh, wat ik al zei, is de schakel, kan de brug slaan tussen de inwoners en hetgeen wat zij moeten doen, namelijk informatie verspreiden, een stukje entertainment voor iedereen. Zorgen dat er voor iedereen die in Zandvoort woont aanbod is ja. voor de verschillende doelgroepen. En dat is, dat is nog nou net... Uh, die link die je hier legt, dit is, is heel erg mooi. Uh, he? Ik zei het al even. Wij gaan op locatie. We, we kunnen daar gaan staan. Als we daar de vrijwilligers voor hebben... dan kunnen we daar een, een, een rol in gaan spelen. We kunnen naar de volleybal uh, op het strand... Uh, zouden we kunnen gaan als radio. Dus meer naar buiten treden. Ja. Meer aanspreekpunt zijn. Ja. Als er wat in de buurt is, de mensen uitnodigen. Zien en ja, zichtbaar zijn. Dus het geeft maar even aan hoe belangrijk het is... luisteraars en kijkers niet te vergeten. Mm -hmm. uh, doe alsjeblieft, volgende week kan het nog... Uh, de, het invullen van dit luister- en uh, behoefteonderzoek. Ben ik in dit, dit stadium iets vergeten? Nou, ik, nog, ik, kan nog nog uur, eik... ik kan er nog drie uur over doorpraten, hoor. Dus, ja, uh... nee. Nou, ik wil het even hebben over de taart. Want wie gaat bepalen wie de taart krijgt? Ben jij is misschien, dat? Het is misschien leuk om, dat, dat? Uh, om, dat, uh, om daar een loting van te doen... In de uitzending? In de uitzending, live. Dat we daar even een filmpje van maken. Die kunnen we vervolgens weer op online media zetten. <laughs> ja. Crossmediaal, dat is uh, de key. Oké, okay. en uh, <laughs> nogmaals, hoe kunnen we het invullen? Online, via de website. Kan die ingevuld worden op de Facebook, via de app... maar ook via de normale website cfm.nl. En ik, ik, ik, ik, ik ga ervan uit dat in de loop van maart dat je met de resultaten komt? Of is dat iets te ja. eind maart? Zullen we eind maart als... Nou, ik ga inderdaad er rustig naar zitten. Uh, ja. Kijken. Um, ik doe dit op vrijwillige basis. Dus ik heb ook nog een aantal andere dingen... die ik uh, daarnaast uh, moet doen. Ja. Um, eind ik maart. Kom, eind maart kom ik terug. En dan gaan we het hele onderzoek nog eens eventjes uh, nabespreken. En dan ga ik jullie de resultaten vertellen. Maar je kan uh, nu nog niks uh, verklappen... Nee. Ik, uh, nee ik Je weet, weet wel uh, wat waarschijnlijk. Maar... Ik weet een heleboel, maar <laughs> ja, ja, ja, ja. blijf stil. Hmm, Oké. Okay. <laughs> ja, ik hoop dat er nodige uitnodigingen uh, liggen. Van zodra ja. de resultaten er zijn, om het weer uh, door te vertellen aan de diverse radioprogramma's. Geweldig, bedankt voor deze duidelijke toelichting. En ik hoop dat er veel mensen na, naar ons geluisterd hebben. Dus doe mee. Doe mee. En echt, wij als uh, platform, radio, tv, locatieuitzendingen zijn met de resultaten ernstig gebaat. En u ook als inwoner van Zandvoort yeah. kunt daar uw voordeel mee doen. Dat wil ik echt benadrukken. Deze enquête is niet uh, per definitie voor de omroep zelf. In de nee. zin van wij willen wat. We, ik wil echt dat de inwoner van Zandvoort het gevoel heeft: van... hier kan ik wat mee. En um, ja, dat die persoon ook zelf verantwoordelijkheid neemt om dan die enquête in te vullen en, uh, en mee te doen. Mooie cliffhanger, hè, heel zit. mooi Mooie cliffhanger. Bedankt Fabienne en ik verheug me op eind maart. Ik ook, dank jullie wel. Dankjewel Fabienne. Ja, ga gewoon even naar de Facebook-site van CRM. En bovenaan staat een bericht en dan kan je het uh, luisteronderzoek invullen. Alvast hartelijk dank. We gaan op naar het nieuw van 4 uur.